Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je via sites als CheapTickets of Vliegwinkel.nl een vliegticket wil kopen. Dat soort sites verkopen vaak onnodig dure tickets. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond... Ze rekenen veel te veel extra geld voor bagage- of stoelreserveringen. Soms wel vier keer zoveel als wanneer je het bestelt via de luchtvaartmaatschappij zelf. Ook bieden ze onzindiensten aan, zoals online inchecken voor 7 euro. Terwijl dat gratis is bij elke luchtvaartmaatschappij. In een ski in Georgië zijn twaalf mensen dood gevonden. Ze lagen te slapen boven een restaurant. Het gaat om elf buitenlanders en iemand uit Georgië. De politie heeft geen aanwijzingen van geweld gevonden. Lijkt erop dat de twaalf waarschijnlijk door koolstofmonoxidevergiftiging zijn overleden. In een loods in Hazerswouden rijndijk woedt een grote brand. Er staan vlammen uit het pand en er komt veel rook vrij. In het lood zit een houtbewerkingsbedrijf. Deze jongen stond met tranen in zijn ogen te kijken naar de brand. Uh, ja, Mijn vader die is uh, eigenaar van het bedrijf. Dus ik werd uh, vanmorgen wakker gemaakt door mijn moeder in alle stress. En uh, Gelukkig is iedereen veilig, dus dat is natuurlijk een hele geruststelling. Dus daar ben ik heel blij mee. De veiligheidsregio heeft een NL-alert gestuurd naar mensen in de buurt. Daarin staat dat ze op moeten passen voor de rook. Langere treinen die soms eerder vertrekken en ook vaker rijden in de Randstad. Nou, sinds gisteren is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Reizigers moeten wel rekening houden met overlast door werkzaamheden de komende periode, zegt de NS. Werkzaamheden blijven in dat opzicht een probleem. Kijk, ze zijn wel nodig, hè, want het spoor moet onderhouden worden. Maar het blijft wel een probleem, want op dat moment kun je vaak niet rijden. Dus we gaan gewoon ons best doen om dat zoveel mogelijk te verzachten. Via omreisroutes, met bussen bijvoorbeeld, of langere treinen rijden. Maar werkzaamheden blijven altijd hinder opleveren. Dan heb nog het weer voor je. Het is bewolkt met vooral in de zuidelijke helft kans op motregen. In het westen vanmiddag af en toe zon en het wordt zo'n 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. De A8 is ook weer helemaal vrij na een ongeluk bij Zaanstad...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 Uh, zeer goedemorgen voor het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort op 14-11-2024. Wij gaan uh, straks de loten trekken. Daarna gaan wij praten met Wethouder Carré over de jongere opvangplekken. En uh, Willem Stromen die komt klassiek uh, ons vertellen. Aangeschoven is Leo Terol. Nee. Oh, meneer Sonneveld, dat was gisteren. Oh, was dat gisteren? Gisteren had ik geschitterd. In het toneelspel in... geschreven door en geregisseerd door Nelke Koningsveld. En daar had ik de rol van Leo Terol. Vandaag ja, we... ben ik Peter Bluis. Oh, nou, uh, het was, ik wilde er toch even over hebben. Ja, dat is goed, jongen. Het was toch heel, heel iets anders dan uh, in de krocht. Ja, kijk, uh, in, in de krocht heb je natuurlijk alle faciliteiten ter beschikking. Toneel, gordijnen enzovoort. En uh, ja, we wisten natuurlijk van de verbouwing van de krocht. Wat moeten we doen? Uh, nu Unicum kunnen we spelen. Kan allemaal wel, maar er moet er een podium geregeld worden. Licht, geluid, kostbaar verhaal. En uiteindelijk zijn we dan in de blauwe trim. Beland. Uh, de zaal is kleiner. Uh, we hebben daar 100 man kunnen herbergen. Had wel wat meer gekund, maar dat gaat dan ten koste van het geluid. Acoustiek is natuurlijk veel minder dan in de krocht. En nog steeds zonder microfoon. En zonder microfoon. Ja, Dat is uh, de, de toneelspeler. Een ja. toneelspeler verdomd het om een microfoon te dragen. Zijn wat uitzonderingen. Ik geloof dat Johnny Krijkamp op een gegeven moment... op heel hoge leeftijd... Ja, maar uh, gaat de stem meespelen. Gaat de stem meespelen. En ook uh, het onthouden van teksten. Dus hij had, <lacht> hij had een oortje in. En een dame die dan op de achtergrond... Influisterde. <lacht> Influisterde wat hij moest zeggen. Maar ja, het is natuurlijk zo'n verschrikkelijke professional... Dat zie jij dus niet, hè? Dat merk nee, jij gewoon niet. Nee, nee, nee. Die man die komt zo natuurlijk over. Dus dat, uh, dat was Maar het bij jou merk je niet. het wel, hè? Ja, joh, ik ben een amateur. Wat wil je nou? <laughs> <laughs> ik doe mijn best, uh, ben meer niet. Ja, nou, ik, het, het, het, het was leuk omdat je al aankomt en daar zitten er uh, drie, twee, drie, drie, twee zit mensen er aan tafel en iedereen vraagt zich dan af wat er gaat gebeuren. Ja. Ja, niemand had ook een idee wat ze zich moesten voorstellen. Uh, ze wisten natuurlijk dat het in hoorspelvorm ging. En, uh, maar Nelke, de regisseuse en schrijfster, heeft toch uh, het idee opgevat om er toch een klein beetje spel van te maken. Dus je zorgt dat je een typetje neerzet... Uh, dat was uh, bij mevrouw Elkadi natuurlijk heel makkelijk. Ja. Een, een vreselijk syrisch accent in, in, in een hoofddoekje om, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, uh, de, de twee homoseksuele heren, die, uh, die, maakten vast. Ook, die maakten er ook een potje <laughs> van. Ja, die maakten er zeker een maar, potje uh, van. wordt vrij sennissen <laughs> tijdens het... Dat zie je dus ook, hè. Ja, ja, ja, en dat, we, we gaan volgende week woensdag, hebben wij de uitnodiging van Hans Bortman gehad om het hoorspel ten gehore te brengen aan geheel Zandvoort en omstreken. Dus uh, wie het gemist heeft uh, gisteren en vanavond, ja, die kunnen nog nagenieten. Het wordt opgenomen als hoorspel ja. uh, en dan wordt het uitgezonden op, op uh, uh, ZFM. Ja. En uh, We gaan daar de publicatie zeker van zien. Ja, zeker. Ik denk dat, uh, dat Gilles ook al wat in het krantje zal zetten ja. daarover. Oh, het, lijkt, het lijkt me wel gezellig hier zo met, uh, met die hele club. Ja, elf spelers, dus uh, het wordt in een drukke boel. <laughs> het wordt hier een drukke boel. Vecht om de microfoon. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Um, wat ook een drukke boel is, dat ligt voor jou. Ja, ja, ja. ja een hele uh, stapel met uh, loten. Hoe loopt de actie op de hoogte? Ja, prima. We hebben uh, elk jaar uh, 10.000 loten besteld. Uh, halverwege de rit uh, moeten we er nog 5.000 bij bestellen. Dus, het totaal aantal loten is 15.000 en daar houden we het bij. Want het moet natuurlijk wel, je moet wel wat kansen hebben binnen. Mm -hmm. Hoe, hoeveel jaren doe je er al niet mee? Ik hoeveel nou, jaren heb je nog heb, nooit wat nog, gewonnen? Ik heb al, al, al jaren nog nooit gewonnen. Daarom, dus die ik die doe kans uiterste, is eigenlijk nul op niks. Ik doe mijn uiterste best om, om die, die, die, die naam van Zonneveld te, te ontwaren. Maar het is me niet gelukt. Ja, ik heb toch begrepen dat uh, de andere Peter iets anders doet met mijn loten. Dat zou kunnen, maar ik, als jij verdenkingen uit, zou ik dat niet via de radio willen. Nee? Ben, nou, hou het een beetje nog, tussen ons. Ik ga er vanavond nog even met hem over praten. Ja, dat is, dan, kom, dan kom je dat dan alweer voor... kijken. Ja, nee, dan je. komt het wel goed mee, hoor. Oh. Uh, nee, ik heb genoten gisteren van, ja, ja, uh, van het uh, hele leuke hoorspel. Ik denk dat ik het uh, ook als hoorspel een keer ga luisteren, ja. want dan zie ik het niet. Nee. En dat is volgens mij een heel andere beleving. Het grappige is dat uh, tijdens de generalen hebben we, uh, zat er een, een jongen. Ik uh, kom hem regelmatig bij Café Bluister, Die is blind. En die hadden we uitgenodigd om, uh, om te gaan kijken. He? He, uh, he, he? Speciaal omdat hij natuurlijk niet ziet wat er gebeurt. En alleen maar meekrijgt wat er gezegd wordt. Nou weet ik niet of hij gisteravond geweest is of dat hij vanavond komt. Maar hij heeft in ieder geval een uitnodiging van ons gehad. Dus uh, ik ben benieuwd hoe zijn reactie... Uh, Oude, ik denk dat hij een andere reactie geeft. als iemand die ook zit te kijken. Ja, ja. Want er viel ook wat te zien gisteren. Ja, daarom. En hij, uh, luistert. daarom wil ik hem ook gewoon een keer luisteren. en dan uh, ja. kijken wat eruit komt. Duidelijk. Peter, hm. hoeveel. Uh, dit is de eerste trekking, hè? Nee, dit is de, de, de tweede, tweede trekking alweer. alweer. Gaat snel. We gaan 25 prijzen doen. Uh, gaan we, gaan we vergeven. Dus ik ga in een recordtempo ga ik, uh, dat oplezen. Voor de zekerheid. Deze 25 en al die anderen in die vuile die daar staat... gaan ook weer in de ja. grote. En die komen dan straks, 27 december is de laatste trekking. Dan worden de hoofdprijzen getrokken. Nee, ja. En doen deze 25 die ik nu bekend ga maken... die doen gewoon weer mee. Prima, ga je gang. Is goed. Een wijn aangeboden door Hotel Hoogland... gewonnen door Jacques Lagrau Een cadeaubon van 25 euro... aangeboden door Bloemsier, Kunst, Jeff en Henk, Bluis familie waarschijnlijk. Gewonnen door R. Mittelmeijer. Een kilo kaas naar keuze. Aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door H.D. Jong. Een kerstol. Van Vessum heeft hij aangeboden. Gewonnen door Yvonne Oud. Een smul van 25 euro. Maar zelfs Vestheater heeft hij aangeboden. Gewonnen door M. Teunissen. Een cadeauboek van 20 euro, aangeboden door de Zandvoortse Apotheek... gewonnen door Annalise Lutijn. Een kaashoek cadeauman ter waarde van 50 euro... aangeboden door de Kaashoek, gewonnen door Ellen Krabbedam. Pakket voor buitenvogels, Tietwiet, gewonnen door Astrid Molenaar... en aangeboden door Ria, Rio's Dierspecialist. Zak oliebollen en appelflappen. Aangeboden door oliebollenkraam Harry. Wat staat er nou? Oliebollenfase? Kan het niet helemaal... Nou ja, een fase. <laughs> gewonnen door Jeroen Brabander. Een cheese-hamburger menu. Aangeboden door Snackbar het Plein. Gewonnen door Ria Akkerman. Waardebon 25 euro. Aangeboden door Pearl. Gewonnen door Amoen. Een waardebon van 12,50 aangeboden <kijnt> door vis, kraam, aardig, guit. Heerlijk haring, Gewonnen door Julia van Diemen. Een ontworm, ontwormenkuur voor de hond of kat. Aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door D. Keizer. Uh, treats, ook door de dierendokters aangeboden. En gewonnen door François. Le Coq of La Kok. Het is een vrouwtje. Uh, Core Street nummer 2, Ook door de dierendokters aangeboden. Gewonnen door Betty Sol. Een cadeaubon, We zitten al ruim over de helft. cadeaubon van 20 euro. Bloemenhuis Bluis heeft hij aangeboden. Uh, van het winkelcentrum Noord. Gewonnen door Mariska Burger. Medium of Italian Pizza. Aangeboden door Domino's. Gewonnen door M. Berkhout. Een boekenbon van 20 euro. Bruna is de gullegever. Gewonnen door Roy van Buringen. Een wasparfumpakket. Aangeboden door Soleil, Gewonnen door de familie Petri. Cadeaubon ten waarde van 15 euro. Frituur dan Ver heeft dat aangeboden. Gewonnen door T. Akerboom de Jong. Een racepakket, aangeboden door Doggy Beach House, gewonnen door meneer en mevrouw Steen. Cadeaubond ten waarde van 15 euro, aangeboden door Vera Flowers and Gifts, gewonnen door Esther John. Een, even kijken starten, een two-pack Slater Basis T-shirts, naar keuze. Je mag het wel een keer gaan vertalen. Gewoon t shirt schrijf, ja, dat, uh, uh, uh, meneer Bing, schrijf dat even normaal Nederlands, ja. Gewonnen door Erk van Vlijmen. Een verrassingsgeschenk. Aangeboden door Mendies. Gewonnen door E. Steenman. De laatste prijs, de Turkse pizza met vlees. Aangeboden door Just Donner. Gewonnen door Dick Bosch. Nou, dat was het weer, lieve mensen en vrienden en vijanden. Volgende week zijn we er weer, met weer 25 prijzen. Oei, dat wordt weer een grote... Uh, nou, die ja, haar wordt natuurlijk steeds uh, meer, want de mensen gaan nu steeds meer kerstinkopen ja, doen. Ja, dus. ja, ja, ja, ja, um, Leo. Ja, ik nee, heb hey, nog Peter. Ja, ik heb het nu even over Leo. Vanavond ben ik weer Leo. Ik heb uh, net van de redactie een berichtje gekregen... dat woensdag 18 december wordt in de studio opgenomen... ja. Zondag 29 december van 2 uur tot 6 uur. Van 2 uur tot 4 uur wordt het uitgezonden. Oh, in zijn geheel, dus niet in, in twee stukken. Nee, in zijn geheel. Want woensdag 8 januari van 10 uur tot 12 uur wordt het weer uitgezonden. Herhaling, oké, okay, leuk. Dus het wordt twee keer uitgezonden. Voor degenen die het niet kunnen zien vanavond... kunnen ze dus naar de radio ja. luisteren. Hartstikke leuk. Peter, dank. Ja, graag gedaan. Veel plezier vanavond en morgen. Ja, en morgen ook. hebben we nog morgen een naam hè? Ja, afbouwen. Alles moet opgeruimd worden. Dankjewel. Ik spreek je volgende week. Die is goed, man. Hoi, doei. Anyhow, this is a song I wrote a long time ago. That... I feel very good about this song. I'm happy for that...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 I got no love to give her. Then she gets you on her wavelength, Then she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her. Why you want to travel blind and you know she can trust you for you've touched her. Y'all mind. Peter Bluis heeft afscheid van ons genomen en gaat zich voorbereiden op vanavond. Aangeschoven is wethouder Carré. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wij gaan het hebben over in de volksmond Job genoemd. En het zijn jongere opvangplekken. Het college vindt dat er jongere opvangplekken moeten komen. Uh, er zijn een aantal locaties uh, uh, uh, verzonnen. En daar kom ik zo nog even op. Als je zoiets uh, verzint als college... En er zit natuurlijk een achtergrond achter. Het uh, college heeft al een, een, een voorzetbesluit genomen. Uh, heb je dat ook al een beetje weggezet bij, uh, bij de partijen? Als je partijen bedoelt, de jongeren waar het voor is. Ja, nee, ik bedoelde de politieke partijen. Want uiteindelijk komt het in de commissie en dan komt het in de raad. Nee, ja, dit komt niet in de raad. Oh. Uh, want het is. Uh, je, je noemt het een, een job, jongerenontmoetingsplek. Dat is eigenlijk een term die we hiervoor gebruikten. Tegenwoordig willen we het een jongerenontmoetingsvoorziening noemen. De O blijft de O. Naja. <laughs> um, en uh, uh, uh, het is, ja eigenlijk is het een uitvoerings uh, iets. Hè? Het, het, het plaatsen van een jongerenontmoetingsvoorziening mm -hmm. is gewoon waar... ...in principe het college... ...mandaat voor... Uh, okay. ...heeft. Maar gezien de, de... discussie die de vorige... ...Job uh, wel... ...ook politiek... Uh, uh, ...gevoerd is... Uh, ...hebben wij als college... ...nou ja... Uh, ...gevonden dat we wel de... de, de, de ...politieke... ...meningen wilden horen. Mm. Uh, dus wij hebben een, een... ...voorgenomen besluit genomen. En... Uh, wij hebben gezegd, op het voorgenomen besluit willen we wel de mening van de politiek horen. Oftewel, we gaan het wel in de raadscommissie ter discussie voorleggen. Daar mag het debat over uh, gevoerd worden. En dat nemen wij als college weer mee terug. Dus het gaat niet naar de raad. Wij ho horen wat, wat, de de wat, de zeggen, wat de commissie zegt, wat de commissie zegt. Al... nemen wij terug naar het college. En uiteindelijk nemen wij als college een besluit wat er... Uh, dus eigenlijk zit de commissie in het participatietraject. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, er was een... opvangplek. Uh, noem, het, noem het wat je wil. Ja. Bij de brandweerkazerne. Waarom ja. moest die weg? Nou ja, daar was wat overlast. Um, overlast van andere doelgroepen... dan waar de toenmalige Job... jongerenontmoetingsplek voor bedoeld uh, was. Uh, daar werd vanuit... Veiligheid werd daarop ingezet. Uh, uh, maar er is toch door de raad een motie aangenomen... om die uh, job te verwijderen. En die motie is in, uh, door de meerderheid aangenomen. En wij als college hebben dus die motie mm -hmm. uitgevoerd. En dat betekent dat we die container die er stond... dus verwijderd hebben een aantal maanden uh, geleden. Ja. Als je dat doet... Ik, ik, ik denk dat zo is mee. Uh, Komt dan bij jullie als college het idee van... ja, we moeten toch wat. Laten we eens kijken of we twee uh, plekken kunnen vinden. Je hebt vijf locaties uh, bekeken. Uiteindelijk komen er twee locaties uit. De P-Zuid en bij het tunneltje. Um, was dat een beetje de gedachtegang? Nou ja, we waren al mee bezig... ook op de plek waar die bij brandweerkazerne stond. Dat was niet de meest optimale plek. Dus we waren zo en zo al bezig... om te kijken of die huidige container naar een andere plek uh, kon. Mm -hmm. Dus we waren zo als college in gesprek met de jongeren... al aan het kijken van welke locaties zijn er voor jullie... om zo'n jongerenontmoetingsvoorziening neer te zetten. En wat je toch blijkt in Zandvoort is... en dat het weten we wel... maar toch is het ook in dit proces weer bevestigd... dat er toch een scheiding tussen Noord en Zuid is... En Zandvoort, dat mensen, jongeren uit Noord wat moeilijker naar Zuid gaan... en van Zuid moeilijker en andersom. naar Noord. Uh, dus ook in dit traject, in de voorbereiding met de jongeren... waar het juist om gaat. Hè. Ik voel me jong, ik ben van de week 42 geworden. Maar oh, volgens mijn dochters ben ik <laughs> altijd oud. <laughs> dus je uh, laat haar beslissen. <laughs> nou ja, ik als... Uh, ouderen moeten niet voor de jongeren gaan uh, verzinnen... wat zij leuk vinden en waar de behoefte aan is. Dus mm. wij zijn in gesprek gegaan met de jongeren. Uh, we hebben gelukkig jongerenwerk in Zandvoort... die echt in nauw contact met de jongeren staat. We hebben per mens de straathoekwerkers... Uh, die ook in contact met de, de jongeren zijn... die wat meer op straat uh, zijn. En die zijn gewoon met de jongeren in gesprek gegaan... van waar hebben jullie nou behoefte aan? Mm. En de behoefte is er toch... om antwoord op je vraag te geven om naar twee plekken in antwoord te gaan. Eén in Noord, één in Zuid. Uh, er staat een oude foto uh, van uh, de container in de krant. Uh, is het beeld heel anders? Wat je gaat neerzetten? Want ik lees dat er uh, een, uh, een, een, een tafel een tafel bij kan komen. Uh, het is best uitbreidbaar wat ik lees... Nou ja, wat je ziet, wat, wat de jongeren... Een, een, een, een, los of het een container wordt... of een, een, een iets, iets anders... We iets kioskachtigs. Dat wordt weer <laughs> te groot. En dat is een ander <laughs> stuk wat volgende week inderdaad... Eh, ja, ja, ja. Eh, komt. Nee, maar die jongeren zeggen wel... wij willen een ruimte die... die, die uh, iets boven ons hoofd biedt. Hè? Dat Op het moment dat het wat slechter weer is... dat ze toch droog staan. Dat ze oh, ook aan de zijkanten iets dicht is... waardoor ze beschut zijn voor de wind... Um, maar bij deze uh, uh, uh, vorige container ook... Ze, ze willen er wel ook iets uh, uh, te doen hebben. Ja. Um, dus, waar, dus in gesprek met de jongeren zijn we aan het kijken. We gaan er twee plaatsen. We zijn nu aan, aan, aan het kijken met ze. ze. Ze zitten er zelf aan te denken om aan iedere uh, voorziening... een bepaald thema te geven... Um, maar dat als ze daar zijn, dat ze wel iets kunnen doen. Mm. Dus dat, dat ze wel le lekker bezig zijn... in het kader van dat ik ook behalve wethouder jeugd... ook wethouder volksgezondheid uh, ben... is natuurlijk heel goed als... er wordt gedacht aan tafel, maar er zijn ook van die voorzieningen met, met bars... waar ze zich aan kunnen optrekken. Of, nou ja, um, ook dat wil ik niet verzinnen... Laat het de jongeren zelf verzinnen wat ze daar binnen de ruimte die hmm. we te beschikking stellen, wat ze daar willen doen. Dan, uh, als ik probeer uh, in te belden, wordt het dus wel meer als een, uh, als een container. Dan wordt het eigenlijk meer een gebouwtje. Um, komt dat daar vast? Uh, wil, wil je dat gewoon bekijken? Of is het uh, die bezig, nemen we en uh, we laten het daar staan. De, de, de, de intentie is dat we iets neerzetten... dat een gebouw is. Dus daar ja, ja. moet, moet ook echt een vergunning voor aangevraagd worden. Dus het hele participatietraject... met de vergunning gaat... als wij als college hier daadwerkelijk over besluiten... Mm -hmm. gaat er gewoon een vergunningsaanvraag voorbij uh, uh, uh, lopen. Met de hele participatie wat daaraan vast uh, uh, hoort. Uh, maar je, je moet niet, niet gaan bedenken... dat wij een of ander stenen vaste gebouw gaan neerzetten. Uh, nee, het zal in, in de trant van een container-prefab-achtig iets, iets zijn... Ja. wat in basis staat... maar op het moment dat het door wat voor reden... dan ook snel weggehaald moet worden... dat het ook weggehaald kan worden. Ja, als je het verder bekijkt... dan uh, wordt er samengewerkt met jeugdwerk, politie en handhaving. Ja. Hè, er worden afspraken gemaakt. Uh, heb je een voorbeeld van, van die afspraken? Uh, wordt dat gecontroleerd? Uh, gaat men in gesprek? Een van de belangrijkste afspraken vind ik dat het voor en door de jeugd is. En dat zeggen ze zelf ook met de ervaring die ze van, van de vorige job uh, hebben. Zeggen ze ook dit is niet helemaal goed gegaan. Uh, ook omdat ze zelf het gevoel hadden dat ze daar het eigenaarschap verloren. Hmm. Dat er uiteindelijk andere doelgroepen, zwervers en dat soort dingen. Dus, uh, dus wat echt sterk door de jongeren uitgesproken wordt en dat ondersteuning van harte dat ze zelf eigenaarschap willen nemen. Dus er zullen een aantal, noem ik maar, rolmodellen gaan komen. En ze gaan met elkaar gedragsregels afspreken. En dan gaan ze elkaar dus ook op aanspreken. En het mooie tegenwoordig ook met social media is... Hè, dat je heel snel appgroepjes kan maken. Dus ook als er signalen bijvoorbeeld bij handhaving of de politie komen... dan kan dat ook gewoon snel met die... Mm -hmm. Met die, die leiders, die rolmodellen kan dat gedeelte worden. Want peerdruk, hè, om het zo maar te zeggen, is toch ja, vaak effectiever dan druk van handhaving of politie. Elkaar aanspreken is beter, hè, jongeren, dan dat wij dat als ouderen doen. Ja, dat begrijp ik. Dan krijg je in, in die modellen toch iemand die verantwoordelijk is. Ja, of een aantal. Nog een aantal, Ja, ja zeker. En dat liefst de jongeren zelf? De jongeren zelf, ja. Okay. ja. Wel gevoed en gestut vanuit ons als gemeente, vanuit handhaving, vanuit per mensen. We hebben Cas de Vries in Zandvoort. Hier echt, echt perfect werkt met de jongeren. Mm -hmm. uh, het doet, dus wij moeten zorgen dat ze gestut worden. Uh, dat ze de juiste dingen doen, maar die, ja, die peer moet echt vanuit hunzelf komen. Ja, er worden, wel, er worden ook weer afspraken gemaakt over uh, bijvoorbeeld overlast. Dan uh, wordt er weer ingegrepen. Uh, dat is voor de lange baan. Ik hoop ook niet dat het gaat gebeuren. Maar is dat een voorschot nemen op? Een voorschot nemen op? Nou, dat er overlast gaat komen? Ik hoop het niet. Maar hangt er hangt natuurlijk altijd wel zo'n negatief labeltje aan een job of, of, of iets. Van Ik, dat dat, dat zou je komen. moeten omdraaien eigenlijk. Nee, dus, dus daarom proberen we juist met die jongeren... Want die jongeren merken dat zelf ook. Ze hebben er zelf ook last van. Want dat labeltje is niet alleen bij ons als ouderen. Dat labeltje is ja, ook bij hun, binnen hun, hun eigen groep. Dus ja. we willen echt iets nieuws en iets goeds neerzetten... waar gelijk een positieve vibe aan uh, zit. En nogmaals, dat willen ze zelf ook. Dus ik verwacht ook echt dat die jongeren er zelf alles aan zullen doen... om te zorgen dat het gewoon in... Uh, alle positiviteit blijft. Uh, als we het over jongeren hebben, wat is, wat is de range? Ja, het hoeft niet op de, uh, zo ongeveer. Ja, het is altijd. Uh, hele, dus ik ben wethouder jeugd, maar als je kijkt welke definities eraan gehouden worden, dan, is dat, uh, dan uh, uh, gaat in sommige gemeenschappelijke regelingen waar ik zit, het gaat tot 27. Uh, jeugd, nee, maar ik denk 18, 21, 23. Rond. Dat is een beetje de leeftijd waar we op, uh, op zitten. Een onderleeftijd rond 16 of zo. Ja, die onderleeftijd in, in Zandvoort uh, ligt wel jonger. Jammer okay. genoeg. Dat is natuurlijk ook wel een. Uh, we, we zien natuurlijk wel wat jongere jeugd op straat rondlopen. Uh, um, nou, en daar helpt zo'n jongere ontmoetingsvoorziening ook wel bij. Dat je ja. plekken hebt waar, waar ze naartoe kunnen waar ze toch onder bescherming van. Van de groep gewoon veilig naar buiten uh, kunnen. Dus die, uh, die leeftijd uh, zou iets lager zitten. Ja, ja. Uh, een aantal negatieve antwoorden uh, hoor ik roepen: van, ja, moet dat allemaal nou zo nodig? Uh, vroeger was het er ook niet. Je had sociëteiten, daar ging je heen. En uh, uh, plekken waren er niet. Ja. Is dat een, een, een, een, een tijdsverschijnsel? Dus een tijdsbeschijnlijk... dat, dat mensen dat zoeken, jonge lui dat zoeken? Nou, als ik naar mezelf kijk, nogmaals, ik vind het me niet uit. Maar uh, ik kom nog uit een, uh, uit een periode dat ik met, uh, wat we daar nu van vinden, maar met 15 jaar in de kroeg stond. Dat je met 16 alcohol mocht drinken. Ik zeg niet dat we daar naartoe moeten gaan. Uh, nee, nee, we nee, we nee. weten allemaal redenen waarom de alcohol van 16 naar. Uh, 18 is, maar rond die puberteit wil je je losmaken van huis, wil je de hoort op, wil je met mm -hmm. vrienden dingen doen. In mijn tijd was dat het stekkie waar je naartoe ging op een nog iets jongere leeftijd. Uh, maar volgens mij is het niet van deze tijd, maar van alle tijden dat jongeren rond de puberleeftijd gewoon het huis uit willen vliegen en soms ook moeten vliegen. Hè? Oh, ook om de rust thuis te bewaren. <laughs> dat zeg ik ook uit ervaring. Oh. <laughs> Sorry papa, mam, want die luisteren zo. Ja, ja, ja, ja, um, ja. Dus dat er plekken moeten zijn waar jongeren bij elkaar... En vroeger ging je naar de kroeg. In, in mijn tijd stond ik in Nuff of de Bastille. Of, dat, dat was de ontmoetingsplek. Of dat was je ontmoetingsplek. Dat mag nu niet meer. Nee. Dat kan niet meer. Want, nou, en, uh, omdat we zelf allemaal regels uh, stellen. Uh, en dan denk ik, ja... Uh, om juist te voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen. Om te voorkomen dat jongeren gaan dwalen, mm -hmm. Ergens gaan staan in een woonwijk en geluidsoverlasten. Omdat ze gewoon lekker aan het praten zijn met elkaar. Laten we nou gewoon faciliteren. Een mooie. Twee plekken, waar, waar mooie plekken. Ja. Waar jongeren gewoon bij elkaar kunnen komen. En in alle rust met elkaar over school kunnen praten. Over liefde, over wat ook maar in die leeftijd voorbij komt. En waar je over wil praten. Oké, okay, uh, nou duidelijk. Um, het voorstel komt in januari in de commissie. Ja. Dan gaat het een, een participatietraject in. Hè. De, de buurtbewoners mogen er wat van zeggen. De, de jeugdwerk zal er wat van vinden. Enzovoort, enzovoort. Wanneer verwacht het college uh, de eerste ontmoetingsplek te plaatsen? Ja, ik hoop uh, zo snel mogelijk voor de zomer. Maar het heeft ook allemaal met levertijden te maken. Bij college... ah, je moet ook een vergunning aanvragen. Wij als college hebben nu twee potentiële locaties aangewezen. Daar gaan we, gaan we de mening van de commissie over horen. Dan gaan wij er als college wat van vinden. Nou, dat zal heel snel, na de commissie natuurlijk, vinden. Dan zullen wij een definitief besluit nemen dat we op die locaties iets willen plaatsen. Ja. Dat betekent dat de vergunningtraject ingaat. Dus dan ga je gewoon een standaard procedure aan. Vergunning wordt aangevraagd, omgevingsdienst Aymond wordt betrokken. Uh, uit mijn hoofd. Ik ben niet van ruimtelijke ordening... dat zit mijn collega's in zijn maar gaat er zes weken overheen... kunnen mensen in bezwaar bus waar gaan. In de tussentijd uh, organiseren wij informatiemomenten... waarin we de buurt dus informeren over wat we van plan zijn. Uh, en dan uiteindelijk ligt de vergunning daar, hopelijk. En dan kunnen we pas gaan bestellen natuurlijk... want dan weten we daadwerkelijk... Schatting uh, de uh, tweede helft van dit jaar, van volgend jaar... <t> <t> Ik okay. uh, hoop dat we voor de zomer, uh, als er geen bezwaren zijn, <laughs> nee, nou. alle twee geplaatst kunnen hebben. Want dat is natuurlijk het mooiste moment. Ja, ja. Je hoopt natuurlijk voor het zomerseizoen, terwijl ze vakantie hebben, de jongeren, het, dat die twee plekken er zijn en gerealiseerd zijn. Oké, okay. nou, wethouder Karay, ontzettend bedankt voor de uitleg. Uh, we gaan het volgen in de commissie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En tegen de tijd dat het zover is, dan uh, komen we om eens kijken.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 I'm wat ik kan just doe wat ik kan van een jongere opvangplek... Ja. gaan wij uh, verder niet naar een ouderopvangplek. Nee, maar nou, wel ja. naar een uh, concertzaal. Concertzaal. En de concertzaal is de protestantse kerk. Nee. Nee. Eén keer per jaar. Dat, oh ja. Dat noemen wij de grote productie. De grote productie gaat komen. Dus morgen zitten wij dus morgenmiddag om drie uur in de Agatha kerk. Want daar is een grote podium. En een grotere zaal met meerdere zitplaatsen. Eén keer per jaar hebben wij dus een, uh, een grote productie. Dat is morgen. En uh, we gaan iets heel anders doen. We gaan iets heel nieuws doen. Meestal heb je een Brahms en Beethoven. En als je dan aan zo'n componist denkt... die is zo 100, 200 jaar geleden overleden. Maar morgen komen er dus acht cello-spelers. En die heten dus inderdaad ook het Amsterdamse cello-octet. En... Die uh, bestaan inmiddels sinds... Uh, het staat daarop. Die bestaan inmiddels sinds 18, 1980 of zo. 1985. Ja. En um, die komen dus met een uh, programma... waarvan alle componisten morgen nog levend zijn. Ik kan niet zeggen dat ze aanwezig nee. zijn. Theo Luvendi is 94. Die komt niet. Die gaan we niet transporteren naar, uh, naar Zandvoort en zo. Maar... Uh, 8 cello. Dat is niet heel voor de hand liggend. En dus hebben zij dus bewerkingen gemaakt... van bestaande stukken. Maar ook morgen uh, worden er stukken gespeeld... die speciaal voor dit Octet geschreven zijn. En uh, ik, ja, het is misschien best leuk om even wat uh, te vertellen. Zeker. Uh, alle componisten leven dus nog. Morgen openen we dus met uh, Philip Glass. En... Ja, de muziekterm die daarbij past... is minimal music. Mm -hmm. En minimal music, dat zijn kleine... hele kleine loopjes die eindeloos herhalen... en muteren. Dus heel geleidelijk aan ontstaat... het is toch een volledige compositie. Maar op het moment dat je het hoort... denk je dat je 24 keer hetzelfde loopje hoort. Dat is de kracht... en de bijzonderheid van, van Philip Glass. En um, ja... daarnaast hebben wij... Kinan Asmer en... Ja, die komt uit Damascus, uit Syrië. Die is geboren in 1976. En die heeft zich bij een, een stuk voor, uh, bewerkt voor deze uh, cellisten. Heeft zich laten inspireren door een, uh, een roman. Vol de nuit, oftewel een nachtvlucht. En dat gaat over uh, de vliegtuig in 1930. Staat nog in de kinderschoenen. En dan gaat een postvliegtuig vliegt naar Buenos Aires. En zij komen dus terecht in een orkaan. En hebben moeten vechten voor hun leven. Om het toestel weer heel huids en zelf overleven aan de grond te krijgen. En dan gaat dat stuk uh, over. Het is een roman. Het is fantastisch. Uh, geschreven door Antoine de saint exupéry En ja, het is een fantastisch stuk. Het is een heel spannende klanken dus. Nou, dan hebben we even pauze. En dan komt... Ja, ik denk de grootste componist van op het ogenblik is. Arvo Pert. Ik weet niet of je de naam kent. Die komt dus uit Estland. In 1935 geboren. Is wel wat oudere manier. Is ook wel wat oudere meneer. En die heeft. Eigenlijk is bij hem. Al zijn muziek is religieus van achtergrond. Zo heeft hij heel veel. Uh, hoe noem het dat? Meditatieve muziek geschreven. En. Uh, <tosses> Dat, dat is dus wat, wat van hem wordt uitgevoerd morgen... is dus ook daarop. Het is gebaseerd... er is een Russische monnik... die in 1900 religieuze teksten heeft geschreven. En daar heeft Avo dus muziek opgemaakt. En dit is nu bewerkt voor deze acht jelly. Dan hebben we dus uh, Christian Verbeek. En die is geboren op Texel in uh, 1984. dus nog een jonge man van amper 40 jaren... En um, die is naar De Hors geweest, op Texel. Heeft zich daar laten inspireren door het grens tussen, tussen strand en zee... en de grens tussen zee en lucht. Allemaal vage overgangen. En uh, daar heeft hij een muziekstuk geschreven op tekst van Rutger Kopland. Die leeft geloof ik niet meer. Maar in ieder geval, dus dat is een vreselijk uh, interessant stuk... Dan is Giovanni Solina. Uh, die komt uit Palermo, geboren in 1962. Heeft dus compositie gestudeerd bij zijn vader. Hij is zelf cellist geworden, nog steeds. Is in Italië waanzinnig populair met wat hij op die cello speelt allemaal. En hij heeft dus speciaal voor dit cello octet uh, een stuk geschreven wat dus morgen uitgevoerd gaat worden. Ja, ik vind het is, het is echt allemaal bijzonder hoor. Dan heb je een Joep Beving. En die komt uit Doetinchem. 1976 geboren. En allemaal zo rond die... Ja, dus ja, ja, ja. een ja. En die heeft een stuk... dat een interessante naam heeft. Hangende D. D. Wat eigenlijk niks anders wil zeggen. Er is één toon. En die blijft hangen. En die komt steeds terug. Die D, die D, die D. En daar gaat, komt zich een heel stuk wat om en over die D gaat. Voor die acht celly. Ja. Het deed mij even denken aan. Er is een Franse orgelcomponist, Jean Alain. Die een keer op een orgel kwam spelen waar een toets omlaag zat. Een hangende toon. En toen heeft hij een heel stuk geschreven om die hangende toon. Dus dat is. Hij is niet de eerste en niet de enige die het doet. Het is vaker gebeurd. En uit. Op het slot uiteindelijk dus dan ja, Theo Louvendi, geboren in 1930, 94 dus. Ja, die, die komt ook niet. Die komt dus nee. niet. Nee, nee. Die heeft dus een aantal Mediterrane dansen geschreven. Twee dansen zijn het. En die worden dus tot slot op dit concert uitgevoerd. Wij kunnen daarbij vertellen dat zij niet braaf naast elkaar of in een kringetje op het podium zitten. Maar dat zij met heel veel, toch met theatrale aspecten, uh, het stuk helemaal ten geworden uh, brengen. Met alle stukken trouwens. En be be betekent dat dat zij verplaatsen? Zij verplaatsen ja. tijdens het concert. En zij bespelen in feite het hele gebouw. Ja, ja, ja. ja, ja, jo, ja, ja. Dat is natuurlijk wel een, een, een andere ontwikkeling als dat je acht cello's op een rijtje zet. Ja, nee, dat, dat gaat bij hun niet. Misschien dat er wel stukken zijn morgen ja, dat waar dat wel blijkt. Dat ik kan me zo voorstellen dat ze zich op, op een gegeven moment... Uh, voor een stuk verplaatsen door de kerk. Ja. En dat je dan twee links, twee rechts, twee voor, twee achter hebt. Bijvoorbeeld, ja. Ja? ja. Of lopend spelen. Dat, dat is moeilijk dat, met de cello, denk ik. Ja hoor. Nou, toevallig heb ik een, een, een vaste collega muzikus in de ja? kerk in Amsterdam... die cello speelt. En die kan staande met zijn cello... en tilt hem op en dan kan hij toch ja, ja. improviseren. Ja, en dan kan hij daar ook stappen mee zetten door het gebouw. Dus dat... Uh, dat wordt een heel, eigenlijk een, een, een heel apart concert. Wat het je is, eigenlijk niet, niet zo gauw ziet. Het is spectaculair. Ja. En vandaar ook dat wij zeiden... Het is waardig om de, de grote productie te heten. Dus ja. Vandaar dat wij dus met uh, dit concert... In de, in de agata, agata eh, zitten, ja. gaan zitten. Ja. In andere theaters kan het voorkomen... Dat zij bijvoorbeeld ook lichteffecten toevoegen. Dat werd... Technisch gezien een beetje moeilijk om in die kerk, ja. want dan moet je echt een hele installatie gaan bouwen om dat mogelijk te maken. Dus dat zal het niet worden. Nee. Maar het zal aan effecten uh, rond de muziek zal het niet ontbreken. Dat lijkt mij uh, zeker interessant om, om uh, een keer achter je naast je voor je uh, te luisteren en ook misschien ja. even, even te kijken. Zo van, ja. van wat gebeurt daar zo? Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Dus um, combinatie muziek met toch wel theater? Ja. En de muziek is dus allemaal van een hedendaags klanktembre. Dat is zoiets als... Ja, ik lust eigenlijk alleen maar boerenkool met los. Als ik nou wat anders moet eten, dan weet ik niet of ik dat lust. Ja, ja, precies. Erik Satie, bekende componist... die ook heel veel teksten geschreven heeft... schrijft op een gegeven moment ook over geluidslimonade. En dat is morgen niet. Het is okay. geen geluidslimonade. Het is echt... Stevige kost. Stevige kost. Dat is met en, jouw kost dan. Jazeker. En als luisteraar mag je dus uh, de uitdaging aangaan... om hier met een open vizier naar te luisteren... en te kijken wat het uh, met je doet. Die, ja, dat, uh, dat is het. Het is, het is anders dan anders. Um, ja. In de Agatha-kerk. Ja. Hoe is het met de voorverkoop? Nou, die gaat goed... We hebben best al... Ik weet nu geen getal, maar... Hebben we hebben het best wel uh, in de voorverkoop. Mensen mogen dus gewoon ook... komen aanlopen naar de, naar de kerk. Morgenmiddag. Ja, het is 250, 300 plekken of zo. Ja, wel hoor. Dus ja, er is, ruim, ja. is ruimte genoeg? Ja, ja. En uh, omdat het zo'n grote productie is... en we dus aan deze mensen... een hoop geld hebben uitgegeven... want dit is een internationaal... octet dat je niet zomaar krijgt... dus... Daarom hebben wij met de grote productie ook altijd een hogere toegangsprijs. Dus het is morgen 25 euro. En dan in de pauze kun je een kopje thee nemen. Dat komt allemaal wat tot je dienst. En, uh, maar het is zonder meer de moeite waard. Als je dit concert in het concertgebouw beluistert... betaal je 150 euro entree. Kijk. Dus is die 25 euro is nog... Ja, vergelijk het maar, is nog... Nou, het is goed te doen hoor. Ik denk dat je dat mag vergelijken. Als je een, een grote productie hebt. En dan kijk even terug naar de Maastrichter Staar. Als je ja. daar een, een, ja. een, een, een optreden van in, in een concertgebouw hebt. Dan betaal je ook het vierdubbelen. Dus het, ja. zo, zo simpel zit dat in elkaar. Dat is een kwestie van de huur van, van het concertgebouw. Ja, maar ook... Het concertgebouw is een zaal zalen verhuurbedrijf. huurbedrijf. Als je ze belt, dan kun je gewoon een afspraak maken van... wil ik de zaal dan en dan huren? Maar er zit een prijskaartje aan. Maar er hangt een prijskaartje ja. aan, want je huurt namelijk niet alleen de zaal... maar ook het personeel. Want je kan niet zonder personeel, dus dan moeten mensen de deur open doen... het licht ja. aan doen, koffie maken, de kassa, noem het maar op. Dat moet er allemaal zijn. Ja, daar is natuurlijk classic <hijs> sterk in... want jullie zijn natuurlijk een, een, een bubs vrijwilligers die heel veel uh, arbeid erin steekt. Wij zijn zelf made. Ja, wij doen alles, uh, alles zelf. En daardoor kunnen wij de kosten toch nog uh, laag houden. Ja, precies. En dan is dus de Agatha-kerk een hogere huur meer dan de dorpskerk. Want het is een groot gebouw, een groot podium. En dat mag allemaal. En zeggen wij, ja, we kunnen niet elke maand in die, die nee, Agatha-kerk. Nee, nee, nee. Het is ook fijn om in de dorpskerk te zijn. Het is een hele prettige, mooie, intieme locatie. Maar dit concert, dat, dat verdient het ook om letterlijk en figuurlijk alle aandacht om groot te grote zijn, dus Ja, sorry. groot te zijn. Ja, zeker. Dus, uh... Afsluit ik van het jaar met het grote, ja. uh, grote concert, het ja. speciale concert. Ja. neem aan dat jullie al ideeën hebben voor volgend jaar. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ons programma is voor 25... en de helft van 26 al helemaal volgeboekt. Oh, nou. Nee, dat is, dat is nooit een probleem. Dan, uh... zou, we zouden ook laat zijn, te laat, als je nu nog... Voor boeken. Ja, nu nog ja? gaan gaan organiseren. Want zo'n octet als dit ook... Ja, we hebben het wel vaker gehad met concerten... dat ze zeggen, ja, maar wij kunnen eigenlijk alleen maar... wij kunnen maar één dag in het jaar. Dat is die ene datum. Ja. En die heb jij net niet in de planning? Nou ja, we hebben wel eens concerten verplaatst naar een andere dag. Maar we zeggen, nou, als jullie, we willen graag. graag dat jullie komen. En als jullie echt alleen maar op deze dag kunnen... Dan zorgen wij dat we dat faciliteren. Oké, okay, ja, dat, zo, zo moet het ook kunnen. Nou, um, wij zijn flexibel zou... genoeg. Ja, uh, het is en misschien... En Dat zeker. Misschien interessant om in januari eens uh, een deel van het programma door te spreken voor uh, 2025. Ja, dat gaan we zeker doen. In ieder geval hebben wij dus op uh, 19 januari het Heemsteeds Philharmonisch Orkest... Okay. Die uh, Tsaikovsky's uh, symfonie nummer 6, partitiek Nou, dat is dan uh, de eerste voor volgend jaar. Maar dat is dan weer in de protestante Dorpskerk. Ja. ja, Willem, morgen. dank voor de uitleg. Ja. Uh, ik hoop dat jullie uh, kerk helemaal vol zit uh, morgen. Dat hopen we ja. En uh, ja, dat hopen jullie ook. En in ieder geval geniet van dit mooie concert. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Hey, dankjewel. Door sneeuw en regen neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Is that? We zijn er weer doorheen. Het was een Goedemorgen Zandvoort van 14 november. En dan gaan we natuurlijk nog vanmiddag al even wat gebeuren. Want de ijsbaan gaat open. Um, en het hoorspel van uh, Hildering komt ook op de radio. Daar wordt nog bekend gemaakt. Uh, wij sluiten in ieder geval af. Marja Kopp, ontzettend dank voor de muziek en de techniek. Ger Loogman en Hans Botman deden de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een ontzettend prettig weekend. Fijne kerst en een goed nieuwjaar. En we spreken elkaar weer. Tot ziens.